Twee Franse journalisten die de belegering van ons hebben overleefd en naar Libanon zijn gesmokkeld zijn weer thuis. Een van hen, Edith Bouvier, raakte bij de beschietingen door het Syrische leger gewond. De ander, William Daniel, bleef ongedeerd. President Sarkozy was naar een luchtmasus bij Parijs gekomen om het tweetal welkom te heten. Hij preste moed en zei, ik beloof plechtig dat de Syrische autoriteiten zich voor internationale rechters zullen verantwoorden vanwege alles wat ze het Syrische volk hebben aangedaan.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 consumentenorganisatie Foodwatch stelde vanochtend dat de toegevoegde plantensterolen in de margarine mogelijk schadelijke effecten hebben. Ze zouden zelfs hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken. Volgens hoogleraar Katan blijkt uit uitgebreid onderzoek dat het middel niet schadelijk is. En dat zegt ook de Hartstichting. Schaatser Kjeld Nuis is bij wereldbekerwedstrijden in Heerenveen tweede geworden op de 1500 meter. De afstand werd gewonnen door de Amerikaan Johnny Davis. Het brons was voor de Bucko.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 Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Er wordt vandaag gecontroleerd langs de A9 tussen Alkmaar en Velzen en op de A20 tussen Rotterdam en Gouda. De KOPD kan ook op andere plekken controleren, want ze kondigen ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zoals is voorgoed achter rug, En ik verlang er geen seconde naar te Ik wil de eerste zijn, aan wie hij elke morgen.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 gevonden. En de chauffeur niet op zijn Wat het er ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45 Cfm. Van Zandvoort, Van Zandvoort, op 106.9 FC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 Assim você mata. als je me maakt, als je me maakt, te, pego. Ai, ai, se eu te pego. A falar. Nossa, nossa, als je me mata. Ai, me maakt, Ai, ai, me maakt, als je me Delícia, als je me me mata. Ai, se eu te pego, ai Van Zonvoort Zie je You have to look and listen. You can give love for me, little